Jennifer Okeloen met het NOS Journaal. Amsterdam gaat extra maatregelen nemen om de veiligheid van vrouwen te vergroten. Zo kunnen vrouwen in de stad een vechtsporttraining doen. En er komt een systeem waarbij buddies s'nachts mee fietsen naar huis. Volgens de gemeente moeten vrouwen en meisjes zonder angst naar huis, school of werk kunnen. De stad breidt het programma tegen seksuele intimidatie uit na de moord op Lisa uit Apkoude. Zij werd in augustus met geweld om het leven gebracht na een avondje stappen in Amsterdam.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 De raad van toezicht van het cultuurcentrum bestaat sinds dit jaar vooral uit Trump-aanhangers. De raad stemde deze week in met een naamsverandering... waarnaar bouwvakkers gisteren de naam van de president op de gevel plaatsten. Het gebouw heet nu de Donald J. Trump en de John F. Kennedy Memorial Center for Performing Arts. Of in het kort het Trump-Kennedy Center. Paulien Cornelissen is uitgeroepen tot taalstaatmeester van het jaar. Dat is een prijs van het NPO Radio 1-programma De Taalstaat... voor iemand die zich onderscheidt in taalgebruik. Volgens het panel dat de winnaar bepaalde... brengt de schrijfster en cabaretière Cornelissen met wat ze zegt... een ode aan taal en taalplezier. Het weer, vooral in het noorden, is de mist hardnekkig. In de rest van het land bewolkt en vanuit het zuiden wat regen. Het is 6 tot 8 graden.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 Zing, ik hier ik heb een kofferbak vol cadeaus en op de grootste staat jouw naam Onder jou ging...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 op straat Yes, wat een lekkere plaat. De nieuwe single van Yves. Hè. We hebben het over een kerstplaat van onze eigen Yves Berensen. Goedemiddag Richard en hallo Devin. Ja, hallo Rob. Hallo, we en, zijn hallo Devin. Devin. Ja, we het is gezellig dat ik er wacht. Ja, we mag, zijn ja. er weer, hè. gezellig. Hallo. V vijf uur lang met uh, Zandvoort voor jou. Ja. Nou ja, we maken er echt een uh, kerstprogramma uh, van. Het weer werkt alleen uh, nog niet echt mee, uh, vind ik. We ja. hebben een kerstmist. Kerstmist hebben we wel. <laughs> ja. Dat zeker. Nou, goedemiddag luisteraars. En Fred, die is onderweg, hè? Ja. Driving home for Christmas, zullen we maar zeggen. Nou, en, ik uh... hoop niet dat hij driving home for Christmas. Nee, home, hè? Nee, ja. dat hij meer naar de studio komt. Ja, zeker, zeker. Nou, welkom. En uh, wat gaan we doen vanmiddag? Ja, we hebben Standford Nieuws natuurlijk. Weerbericht om half drie. En uh, we hebben een live zanger, Maurice Groeneweg. Wie kent hem niet? Die, uh, die zingt een uh, nummer. Uh, dan hebben we een uh, half vierde evenementenagenda. En dan hebben we weer een ster. Frankie die komt uh, praten over zijn uh, single De Sterren Gaan Goed, Staan Goed. En dan uh, Pit Report natuurlijk weer kwart over vier. En Jack Barbet om kwart voor vijf komt een uh, nummer zingen. En we gaan om half zes nog bellen met Nash van Drik. En dat is voorheen Mr. Martin met een uh, nummer therapie. En Devon gaat nog een nummer zingen van Jan Smit. Ja, dat uh, gaan we doen. We ja, gaan we het wel, om, ja, wel, jij wel, Welke ga je doen, Devon? Nou, ik ga sowieso kerst voor iedereen natuurlijk zingen. Oh ja, ja, ja leuk, leuk, gezellig. Met een lekker kerstliedje erbij. Zeker weten. Nou, dat uh, vanmiddag dus allemaal tussen twee en zeven uur. We hebben er zin in. Uiteraard hebben we ook heel veel uh, kerstmuziek uh, meegenomen. De Vrolijke Duntjes, zo aan het eind van het jaar, hoor je bij ZFM. Happy Christmas, baby, wherever you are. De radio brengt gezelligheid in huis. ZFM wenst u vrolijk kerstfeest. deze dame, Taylor Swift, die blijft maar hits uh, scoren. Zo ook uh, deze single, The Fate of Ophelia. En uh, op dit moment heeft ze alweer een nieuwe single uit, dus uh, gaat maar door. Daarvoor trouwens uh, lekkere kerstmuziek, Selber uh, Zandvoort, voor jou. Close to You en Baby Don't Go. In een uh, speciale kerstremix met uh, alle toeters en bellen erbij, heren. Jazeker. Ja, ja. ja, ja. <laughs> nou ja, jij bent ook al een beetje in de kerststemming, uh, Richard, Ja, ik denk De ik moest kerstmuts ook. op. En jij ook, hoor. Uh, ja, zeker. Als uh, ik meekijken op, uh, op internet, dan zie je soms dus, met een kerstmuts. Zet even hem op live.nl. Devon, want die, uh, die zal niet zitten. Nee, ik ben een hartstikke kerst van mezelf natuurlijk. <laughs> ja, ja, uiteraard. Uh, <laughs> nou, we hebben het uh, rubriekje Zandvoorts nieuws, Wat hebben jullie voor me? Ja, ik mag beginnen volgens mij. Want uh, de... op het Raadersplein uh, is de ijsbaan afgelopen zaterdag... onder grote belangstelling van start gegaan. De officiële opening werd verricht door wethouder Lars Carré. Zeg ik dat goed? Daarna werd de baan bestormd door een groot aantal gretige kinderen... die zich de eerste avond gratis mochten uitleven. Dat de ijsbaan leeft bij jong en oud bleek wel uit de enorme belangstelling. Sponsoren en vrijwilligers waren uitgenodigd... om vooral vooraf het glas te heffen op het nieuwe seizoen. Zangen Erik Fransen en DJ Maxime zorgden voor zorgt ervoor dat de stemming er heel snel in kwam. Het bestuur liep te glimmen dat de 14e editie van start was gegaan... mede omdat circuit Zandvoort drie jaar lang hoofdsponsor is. Plus dat er veel oude en nieuwe sponsor, sponsors, sponsoren de ijsbaan eh, financieel steunen. Dit alles heeft een hoop rust gebracht bij het bestuur. De komende drie weken is het dus feest rond de ijsbaan. Compleet met koek en voor de gezelligheid. Hoogtepunten eh, zijn onder andere... Eh, Vanavond uh, karaoke, uh, zie ik. Zaterdag 20 december met DJ Lady Mix. En op zondag 21 december makreel roken. Um, we hebben op 23 december nog curling voor de grote. En op de laatste zaterdag de disco on ice voor de jeugd. Hey, weet je, bij dat curling hebben we ook een uh, ZFM-team, uh, research. Oh ja? Oh. Jazeker. Met uh, Maureen Bal, onze voorzitter, Harry Lemmens... We hebben Jolande verstegen en, die ben ik nou vergeten, oh god. Is dus het bestuur in ieder geval? Ja, in ieder geval bestuur en met en de met, de met, uh, en... met gerloog, want het doet oh. ook mee. Oh. En afgelopen dinsdag was de eerste keer, toch? Gingen ze goed? Ja, nee, toen, uh, oh. zij hebben de, dus aankomende dinsdag. En uh, de eerste groep, die was uh, afgelopen dinsdag, klopt. Oké. Okay. Maar daar staat uh, ZFM niet bij. Dus, uh, dus aankomende, aankomende dag gaat iedereen kijken naar het uh, ZFM-team. Leuk. Hoe Z is dat? Zeker weten. Hoe laat je ook? Weet jij dat? Daar nou, staat nee. er niet bij. Nee, ik denk in de avond. Ja, ik dat. is sowieso. Ja. Nou, en we gaan uh, naar Roy van Buringen. Die, uh, die heeft de burgemeester Niek Meijer vrijwilligersprijs 2025 gewonnen. De jury waardeert zijn inzet en positieve impact in Zandvoort. Vooral in wijk Nieuw-Noord. De prijs werd op vrijdag 12 december uitgereid door die andere burgemeester, Molenburg. Roy heeft met zijn platform Zandvoort Insight inwoners dichter bij elkaar gebracht. Hij organiseert evenementen, deelt lokaal nieuws en versterkt het groepsgevoel, het sterkt het groepsgevoel in de gemeenschap. Er waren negen genomineerden voor de prijs. Onder hen waren Nelly Lemmens, Els Kuipzwemmer en Vivian Lijnzaad. Zij zetten zich in voor kinderen, ouderen en herdenkingen. Ook Jan Willem Groen en Jack Kok, actief in sport. En onze voorzitter, ja ja, Maureen Bol. Die is, uh, behoorde ook tot de genomineerden. Roy is ook een veelbetekenende reporter voor CFM. Hij verzorgt ook interviews en verslaglegging. Zoals interviews met lokale artiesten en hij verslaat lokale gebeurtenissen. Oké, okay, dat was het uh, nieuws. Uiteraard ook uh, na te lezen op de ZFM-app. En die kan je, kan je gratis uh, downloaden in de Play Store. Hebben jullie het gehoord, uh, heren? We gaan uh, afscheid nemen van uh, MTV. Ja, de muziekzender. Ja. Na 44 jaar uh, gaat, uh, gaat de knop op-uit. Uh, op -uit. En uh, stopt uh, de music television uh, op uh, de tv. Ja, Achterhaald uh, door uh, internet. Hè. Heb je TikTok ja. en dergelijke. Ja. En uh, YouTube, YouTube, die ja. doen uh, allemaal uh, muziek. En uh, ja, eigenlijk uh, kijken steeds minder mensen ook via de televisie. Vroeger hadden we trouwens ook nog een Nederlands kanaal. Dat kennen jullie ook wel. TMF. The Music Factory. Vele bekende Nederlanders die we nu nog steeds zien... die komen allemaal daar vandaan. Allemaal daar vandaan als mensen die in de politiek zitten. En dat vond ik veel leukere zenden dan MTV. MTV had ik eigenlijk bijna nooit op. Die waren meer van de alternatieve muziek. En ja, TMF was gewoon van de dagelijkse hits en dergelijke. Je had ook nog De Box, hè? De Box had je ook nog. Ik vond het echt jammer dat het werd overgenomen door, team, door, uh, MTV. door MTV. Ja, dat ja. vond ik ook jammer. Ja. Dus, dus uh, nou ja, ja, 44 jaar, 1981, toen begonnen ze. En de allereerste videoclip die uitgezonden werd... was de muziek van The Buggles en Video Killed Radio Star. Nou, die hebben we nu voor je uitgekozen. Ah, Hier komt die single aan. Breng gezelligheid in huis. ZFM wenst u. Vrolijk kerstfeest. The is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 A wonderful Christmas time The choir of children sing their songs Oh, um... Voor heel veel van jullie is de kerstvakantie begonnen. Dus dat betekent weer een lekkere vrije tijd en uh, skiën en uh, après-skiën. Maar we hebben natuurlijk ook uh, alle bedrijfsfeesten gehad. Hè? De kerstborrels en dergelijke. En daar uh, mag wel uh, altijd een uh, drankje bij gedronken worden. Maar let op hè, dat je geen uh, alcohol gaat drinken. Want uh, we staan hoog genoeg op de lijst toch Richard? Wat, uh, wat denk jij dat wij in de top 100 van Noord-Holland staan, uh, Rob, qua be be betrapt met alcohol achter het stuur. Als uh, plaats uh, bedoel je? Ja, ja, als gemeente, ja. Uh, nou, ja, top 10. Ja. Nog iets hoger? Nog iets hoger. Nummer 3. <laughs> Nummer 3. Ja. Dus nog net op het podium ook. Uh. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nou, zo eer is het natuurlijk niet, maar... Uh... Uh, nou vertel maar, wat, uh, ja. wat, uh, hoe is dat gegaan? Uh, wat, nou, wat kunnen we eraan doen? In Sandwoord worden dus relatief veel bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol. De gemeente staat dit jaar in de top 5 van Noord-Hollandse gemeenten... waar de meeste mensen met alcohol achter het stuur zijn aangehouden. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door vcacursus.com... in aanloop naar de periode... En van kerstborrels. De cijfers zijn gebaseerd op het aantal aanhoudingen per 10.000 inwoners. Zandvoort staat provinciaal op de derde plaats... met 48 aanhoudingen per 10.000 inwoners. En maakt bovendien deel uit van de landelijke top 10 zelfs. Nou, wow! Daarmee ligt het aantal geregistreerde gevallen in Zandvoort... aanzienlijk hoger dan in veel andere kust- en regiogemeenten. Nou, de top 5 van de meest beschonken bestuurders in Noord-Holland... is nummer 1, Oostzaan... Twee laren. Nou, dat, uh, dat is toch een hele andere orde, gelijk. Ja, zeker. Maar dat zie je ook bij Gooise vrouwen. Hè. Daar lusten ze wel oh, een uh, drankje. Dat ja, is het, ja. ja. Nou, drie is dus Zandvoort. Uh, Vier is Schagen. En vijf is Beverwijk. Ah, ah, het ja. Zit, uh, ja, het zit wel uh, ook uh, bij ons in de buurt, uh, Beverwijk. Ja, en Beverwijk, ja. ja. Nou, en dan hebben we ook nog de top vijf van de vijf minst beschonken bestuurders in Noord-Holland: Eén is Landsmeer. Twee is Bergen. Ik dacht, dat het is een kunstenaarsdorp, kunstenaarsdorp dus die, drunk, die lust ook wel wat, maar dat valt mee. Dan drie Heilo, vier Castricum en als laatste één Volendam. En dat valt me ook weer mee. Ja, zeker. He? Zeker weten. Nou ja, wij scoren dus uh, hoog als uh, Zandvoorts. Dus uh, hou je een beetje in hè, met uh, de kerstborrels en dergelijke. In ieder geval als je de auto nog uh, ingaat. Ik zou zeggen, hou de nul vast. De nul van nul per omiel. En ik moet zeggen, ik ben al zelf heel lang zonder drink geen alcohol meer. En die alcoholvrije biertjes tegenwoordig, die zijn zo ongelooflijk lekker. Ja, hè? Dat, ja. Nou, hoef je echt geen, als je gaat rijden, hoef je echt geen alcohol meer te gaan drinken... als je het mis van bier houdt. Uh, Richard, ik zit even op de klok te kijken. Het is half drie. Zullen we meteen het weerbericht erachteraan ja? doen? Ja, maar? Ja, nou, daar komt hij aan, hè? Nou, nee, nee, wacht even, wacht even. Wacht even. Oh, oh, ho, ho, ho, ho. Luidt als volgt. Nou, die doen we even opnieuw, hè. Even kijken, hoor. Hij komt er zo aan. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, ik vond jouw imitatie van de kerstman. Ook niet verkeerd, hoor. Met een ho, ho, ho. <laughs> ho, ho, ho. Daar komt het weer. Het weer. Vandaag is het bewolkt. En lokaal komt nevel en mist voor. Oftewel kerstmist. Kerstmist. Vanmiddag valt af en toe wat regen. Er waait een zwakke tot matige oosten- tot zuidoostenwind en het wordt 8 graden. Morgen blijft het meest droog, al is het wel bewolkt. Er staat opnieuw weinig wind en het wordt 9 graden. Vanaf maandag wordt er met een oostelijke en noordoostelijke wind steeds koudere lucht aangevoerd. Maandag is het 6 graden en dinsdag slechts 5. Vanaf woensdag is het koud met temperaturen rond het vriespunt. Tijdens en na de kerst. Vriest het in de nacht enkele graden en schijnt overdag wat vaker de zon. Tot die tijd laat het weerbericht geregeld veel wolken zien. Maar de neerslagkansen zijn gelukkig klein. Voor het gevoel zal het echter koud aanvoelen. Oké, okay, dankjewel weer voor, het, uh, weer voor uh, de komende dagen. Het valt maar op dat het inderdaad rond de kerstdagen zo tegen het vriespunt uh, aan gaat zitten. En dan zou het toch in principe ook een beetje kunnen gaan nee, sneeuwen? Nee, het is heel erg drol. Heel erg droog. Zeker, zeker als de wind uit het oosten komt. Ja. Dan is alle regen die er al in zat, ...die is gewoon allemaal uitgevallen. Hmm. Dus uh, geen uh, Let It Snow. Nee, helaas. Dat moeten we een beetje bedenken dan. Helaas. Ja. Maar wel een mooie Winter van bells ring. Are you listening? In the lane. Snow is glistening. A beautiful sight.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 job when you're in town later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we make. walking in a winter wonderland Zo heeft zo'n geweldige plaat, hè? deze uit de jaren 80 van de Proclaimers in A Letter from America. Daarvoor draaien we Winter Wonderland zo op de zaterdagmiddag bij Zandvoort voor jou... En de oliebol, of moet ik eigenlijk zeggen... oliebonnen, zijn ook binnengekomen in de studio. Yeah. Dus, uh, <lacht> dat uh, gaat weer smikkelen en smullen worden zo meteen. Goedemiddag, Fred trouwens. Goedemiddag. Hey, goedemiddag, hij is er gelukkig. en uh, Zo dadelijk gaan Fred uiteraard uh, aan het werk horen hier uh, op de radio, uh, Richard. Zeker, en uh, Maurice gaat ook nog wat uh, zingen voor ons. Ja, ze dus, uh, zeggen het net... Als je nog stem hebt? Ja, wel, tuurlijk wel. Want wat zei je nou over vanavond? Hoe lang moest je vanavond zingen? Nou, to to toch wel ongeveer zo'n uh, minimaal 2,5 uur. Wow, nee, en ja. achter dus dat wordt wel, nee niet achter elkaar, wel in etappes uiteraard. Ja, oké, okay, maar ik bedoel in de een, in een avond. Ja, het, ja, zeker. Ik vind het knap hoor. Het is niet uh, het voornaamste, zeg maar. Niet iedereen doet dat meer tegenwoordig. Nee. Kijk, maar Gordon stopt na twee liedjes. Dus, <laughs> ja, Die heeft er misschien dan twee liedjes meer verdiend. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Hij ja. was gezellig bij Ja, ja, Maurice, ik ga ja. je ja, even introduceren als het goed is. Ja, dat is goed, tuurlijk. Altijd ja. goed. Ja. Nou, je bent een Nederlandse zanger, hè. dat blijkt ook wel uit je taal. En entertainment met een carrière van meer dan 15 jaar. Ja, klopt. In de loop der jaren heb jij verschillende singles uitgebracht. In 2023 werkte je samen met Ronald Fisch... Van ja. rood, hit, blauw. Dat klopt. Leuke naam. Producties en opnamestudio Sonic Solutions. Yes. Wat resulteert in een single als je bij me bent. Ja. Deze samenwerking betekende een belangrijke stap voorwaarts in jouw muzikale carrière. Dat klopt. Je staat bekend om je energieke optredens en je vermogen om feesten en evenementen tot een succes te maken. Je blijft actief in de Nederlandse muziekscene en werkt voortdurend aan nieuwe muziekprojecten. Ja, wat doe jij om een Energiek optreden te krijgen. Gewoon mezelf zijn. Gewoon jezelf zijn? Ja, weet je, kijk, ik krijg van elk optreden dat ik moet doen. Of het nou voor oudere mensen is of op een bruiloft of waar dan ook. Ik vind het heerlijk om te mogen zingen. En ik krijg er gewoon zoveel energie van. En zeker als je natuurlijk feedback krijgt van de mensen die uh, in de zaal zitten of uh, elders natuurlijk. Ja, het is gewoon heerlijk. En daar haal ik mijn energie uit. En hoe, hoe krijg je die interactie met de zaal? Nou ja, kijk, tegenwoordig zingen natuurlijk zangers allemaal met een ineertje in, hè, met zo'n oortje. Nou, ik doe er altijd eentje uit. Zodat ik toch altijd een beetje een interactie heb met, uh, met het publiek. Nou ja, en als ik dan zie dat de mensen zitten te genieten. Hè. Ze zijn lekker aan het dansen en ik heb allemaal duimpjes En uh, lekker bezig, hoor ik dan niet de zaal, een al weet je wel. Ja, dan, dan, dan is mijn, uh, mijn taak al verbracht, zeg maar, ja, een soort van. Ja. Dus ik vind het heerlijk om te doen. En als je dan 2,5 uur op het podium staat, uh, ja. in een tijdstip van 4 uur, ja. kun je dat dan ook nog opbrengen? Of, of denk we? je van. Nee hoor, dat nee? Nee. <laughs> maakt mij echt totaal niet uit. Want hoe heb jij dat, Devon? Uh, heb jij dat wel? Ik is hou er nou, niet voor natuurlijk. Nee, ja, ja. nee ja, maar ik denk dat het gewoon is: dat het voedt je natuurlijk ook. Dus dit, dit, dit, het is gewoon zijn natuurlijke ja, habitat. Dus dan waar. ga je maar door. Ja. ja, dat is gewoon, ja, weet je, het is natuurlijk heel natuurlijk. Dat moet het ook zo zijn eigenlijk, denk ik, als artiest zijn. Ja. Ik geef bijvoorbeeld ook, ja, een heel ander voorbeeld hoor. Maar ik geef ook les op een hogeschool. Ja. En uh, dan kan je twee soorten studenten hebben. De student die achterover leunt en gewoon de hele dag niks zegt of de studenten die heel enthousiast zijn en vragen stellen. Maar ja. nou, ik kan je voorstellen, na uh, zes, zeven uur... ben ik bij die tweede groep totaal niet moe. En de eerste groep kun je me wegdragen, hoor. Is, ja, dus... maar... Kijk, dat is natuurlijk ook weer een hele andere tak van sport, hè? Ja. Kijk, lesgeven is natuurlijk best vermoeiend, laten we eerlijk zijn. Maar muziek houd je ja. levendig. Het houdt je... En dat beweegt ook het strand. Ja, tuurlijk. Ja. En je, je doet natuurlijk steeds verschillende muziek. We zingen niet alleen maar Nederlandstalig. Ik doe ook Engelstalig uit de jaren zestig, zeventig, tachtig. Dus ik ben eigenlijk best wel allround. Nou ja, en, en als ik dan verschillende muziek doe... en uh, zeker als ik met die oude muziek kom... dan zie ik de mensen kijken van... hoe krijgt die jonge pik dat voor me? Ja, <laughs> joh! Hoe, hoe, hoe dan? Hij is pas 33. Nou, ik ben pas 33 jaar. En dan zeggen ze altijd... en dan zit jij met oude muziek. Dat horen we niet te En wat veel voor nummers uh, draai, uh, zing je dan? Uh, liedjes van Elvis. Liedjes van Tom Jones. Oh, uh, yeah. Engelbert Humperdinck. Uh, John Denver. Uh, oh, nou, we kunnen nog wel een half uurtje doorgaan... maar zoveel tijd hebben we niet. Nee. <laughs> Dus uh, wat dat er gaat, ik ken bij mij niet gek genoeg. Nou, je zingt natuurlijk wel wel voornamelijk uh, Nederlandstalige muziek, hè? Ja. En daarbij moet je onder andere denken aan Django Wagner, Frans Duits. Nou, ik ga terug ja. naar andere namen noemen. André Haassens. Ja. Gerard Roling, René Vroger, Wolter Kroes en nog vele anderen. Maar je zingt toch Engelstalige muziek zoals je net Heel zei. Toppers. Heel die toppers. <laughs> nou, ik hoorde Gerard Roling. Ja, die ken ik nog niet, Gerard Roling Joli ken ik wel. Gerard Roling niet? Nee, Gerard Roling. Ja, Misschien als hij veel gedronken hebt, dus Die is wel maar Dat nee, denk ik. <laughs> Sorry, Gerard, Gerard Joling. Ja, ja. Nou, en dan de, die kent hem niet. Hè? De Engelse die, die vertelde je. Wat heeft jouw voorkeur, uh, Maurice? Wat is je favoriete artiest om naar te luisteren of te zingen? Nou ik vind het toch wel heel erg lekker om liedjes van Elvis te doen En uh, liedjes van Tom Jones Ja die man is toch wel echt Eigenlijk een beetje een voorbeeld hè? Hij is nou inmiddels geloof ik, 85 85 zo. Nou, ik heb een poosje terug heb ik uh, ja, een concert van hem mogen meemaken oh, ja? met Sigurdon toen. Ja. Leuk, hij stinkt nog best goed, hè? Ja. Oh, man. Ja. Ik hoop dat ik op die lift daar nog zo stem hè? Ja. Mm. Krijg je ook van alles uh, naar je hoofd uh, geslingerd dan als je optreedt. Uh... <laughs> <Ik> bedoel slipjes. <laughs> ja, slipjes. Ja, dat is ik uiteraard. Nee, dat niet. Oh, dat niet. Dat, uh, dat... Nee, die mogen zo lekker aanhouden hoor. <laughs> ah, okay. het, als het een lekker jong ding is, dan is het een ander verhaal. Maar... <laughs> Oh, mooi, nou je gaat zo meteen uh, live zingen. Uh, maar uh, ja. ja, mooi verhaal. En uh, als ik zo naar jouw verhaal luister... dan heb ik zoiets van... Uh, die uh, Maries, die doet gewoon lekker wat hij wil. Ja, klopt toch? Inderdaad. Ja, oké, okay, gaan we nu naar luisteren. Maries! Mijn leven kreeg ik niet veel cadeau Niets komt vanzelf, dat is nou eenmaal zo Als ik wat vraag, dan lopen ze niet zo snel Daarom doe ik het nu zelf wel Je moet heel je leven blijven streven voor wat jij wil Kijk ik kom dan voren, niet meer terug Want het is tijd die je verspilt Ik kijk alweer naar morgen. Weg met al mijn zorgen. Leeg. Vaak is die ene waar je veel van houdt. Oh, degene die de grond in daalt. Je moet heel je leven blijven schrijven voor wat jij wilt. Kijk, enkel naar voren, niet meer terug. Het verschil, laat mij maar gaan Ik leid mijn eigen leven Ik doe toch wat ik wil Mensen nou beter stil Het is mijn probleem En dat is het altijd al gebleven Uh, mooie single, Maries. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dus, uh, nou, lekker genoten van... Uh, ik doe lekker wat ik wil. Geen uh, ik doe wat ik wil van uh, Astrid Neig, maar... Uh... Inderdaad, een, uh, de zinger van... Uh, Fred is wel lekker bezig, hoor. Ja, wat, wat, wat, wat, doet, wat doet hij allemaal? Ja, nou ja, moet je dat nog vragen? Da, ja, do, doet hij überhaupt wat? Dat is, nee. Nou ja, hij heeft wel allemaal lekkere dingen. Ja, he, ja. ja. Nou, we zijn heel blij met Fred, altijd. Kun je dat voortaan wekelijks doen, Fred? hoef ik s'avonds niet meer te eten thuis. Wil Ja, elke week ja, Als jij nou gewoon een paar uurtjes eerder komt... Dan hebben we wel lekker oliebollen van ja, nou, andere dingen. Nou, dan heb je inderdaad tijd over. Ja, ja. <laughs> <in de> <laughs> nou, lekker bezig. Uh, nou. Maurice, uh, ja, want, uh, ja, praat verder ja. met Marius. Nou, ik ga nog even een stukje verder uh, met je voorstellen. Ja, was goed. Uh, je zegt, ik, ik kreeg kippenvel toen ik, voor de, dat ik de tekst... Als je bij me bent, uit mei 2023 ontving. Ja, klopt. Het is heel bizar, maar het is precies omschreven... zoals het privé bij me gaande is. Het gaat namelijk over het feit dat ik met een vrouw de mooiste momenten heb beleefd. Nou, daar hebben we allemaal fantasieën bij. Uh, maar dan moet je zo ons maar even uit de droom helpen. Ja. <lacht> nou, ik weet niet of ik dat wel moet <lacht> <lacht> <lacht> Ik denk, we beter zullen de later, toch? Ik heb dat helemaal niet verteld. Ik, ik snap maar, het niet. Nee. <lacht> luk, is, even, even serieus. <lacht> Als het dat kan zijn, natuurlijk. Nee, met, met dit liedje heb ik wel mijn liefdallige vrouw Wat hmm. Wat zij speelt in, uh, in mijn videoclip van dit liedje. Aha. En uh, we zijn in mei onder laatste zijn we getrouwd. Hmm. Ja, dat was net iets ja. wat de vorige keer was, toen je hier was. Hoe ja. zou je gaan trouwen? Toch? Nou ja, ja gefeliciteerd uh, Maries. Ja, ja, dankjewel, dankjewel. Mooi, ja. mooi, mooi feest geweest trouwens. Fantastisch. Ja, hè? Ja, twee dagen later zaten we met ons reed in Bali. Dus... Oh, oh heerlijk. Wow. heerlijk. Dat is Bali, ja. hè? En huis ja. op Bali. Ja, dat ja. ja. was balen. <laughs> <laughs> nou, mooi. Dus, uh, nou, leuk. Uh, maar uh, ja, zij deed dus mee. Ja. Uh, via een bedrijf of zo gaat dat? Dat hij uitgekozen was? <laughs> nou, of uh, nou, had ja. je er dus zelf al uh, van de straat geplukt? Uh, zeg maar. uh, ja, met dit liedje had ik er... Uh, ze had al eens een keer eerder in een, uh, een clip van mij gespeeld. En uh, toen dacht ik van... nou Ik was bezig met, dan met, een, uh, met een nieuw liedje. En toen dacht ik van... Ik ga toch haar mee eens vragen. Want ik, ik vond het toen al een leuke meid. Ah, en toen ja. dacht ik van... nou. We gaan dat gewoon nog eens een keer ja, proberen. Je hebt helemaal gelijk, uh, Maries. Nou, maar van het een kwam het ander. Toen zei ze ja. Dus uh, toen heeft ze lekker meegespeeld in mijn clip. Oh, ja, nou, voor, nou, voor de clip zei ze ja. Ja, ja, ja, ja. ja. ja dat gaan we ook. Ja. En uh, ja, van het een kwam het ander. Toen zijn we gaan afspreken. En uh, ja, zo te doen dus zijn we nou getrouwd. Ja, in één keer had je heel veel videoclips... Uh, die opgenomen moesten worden... Ja, zoiets. Ja. Zoiets, ja. Mm. <laughs> ja, ja. En mijn er nu opnieuw, want ik te kwijlen als een beest. Uh, uh, ja, nou, ja dat, dat kan gebeuren. Hey, maar ze uh, je zegt, van ze liet mij van de kleinste dingen genieten. Ja. En het is gewoon autobiografisch en het eindresultaat is echt verbluffend. Wat grappig. Ja. Wat, uh, kun je daar iets over zeggen? Klein tipje van de sluier? Het eindresultaat, uh, ja, dat heeft er natuurlijk voor geresulteerd... dat, dat wij uh, met elkaar samen zijn. Mm -hmm. En uh, we hadden daarvoor al wel wat, uh, wat, wat dingen met elkaar uh, beleefd, zeg maar. Hè? En wat, wat afspraakjes gehad. En uh, ja, nou weer dan in, in een clip spelen. Nou ja, en van het een kwam het ander. En uh, we zijn lekker getrouwd. En uh, <laughs> hele happy family, om het maar zo te zeggen. Like. Ja, het is gewoon uh, heel, heel bizar dat zoiets uh, kan gebeuren. Hey, wat, maakt die, uh, plaat, uh, wat maakt die plaat als je bij me bent zo goed? Nou ja, het is, het is eigenlijk uh, totaal geen koffer. Het is een, een, een nummer wat uh, op zichzelf niet bestond. Dus het is echt iets nieuws. Um, het is een, een, een nummer wat gewoon echt op mijn lijf geschreven is. En uh, ja, als je hem een paar keer luistert... ik denk dat je hem best wel... Uh, sowieso het refrein, dat mm -hmm. kan niet moeilijk zijn... dan kan je hem zeker meezingen. Mm, leuk. Nou, je laatste single is mijn, mijn lieveling... Ja. Een, een Nederlandstalige bewerking van een klassieke rock roll nummer van Elvis Presley. Heb je hem weer? Ja. Waarin hij een pakkende tekst, eigen tekst, laat horen. En die hij voor het eerst live presenteerde rond zijn 15-jarige jubileum. Dat heb ik ja. het over jou. Als zanger in november 2024. Ja, dat is zo weer eventjes geleden. Hè, maar... ja. Mm. ja, toen was je nog niet getrouwd. Nee. <laughs> dat klopt. Toen was hij nog gelukkig. Dus. <laughs> nou, ik wou oh. het niet zeggen, Fred. Maar... Toen was geluk heel gewoon, hè? Ja, <laughs> zoiets. Ja. Nee, ben, ben jij getrouwd, Fred? Nee. Oh. nee. Je moet hard praten, want je hebt geen microfoon, hè? Ja, nee, maar hoor hem wel, ja. hoor, hoor, hoor. Ja, dat ja. denk ik wel. Um, ja, nou, hoe gaat het met dit nummer? Mijn lieveling. Nou, ik heb het op zich wel, uh, wel lekker gedaan. Dat mag natuurlijk altijd meer. Maar ja, en, uh, het is natuurlijk alweer even een jaartje geleden. Ik heb even een jaartje heb ik, uh, stilgestaan qua muziek. Ja, trouwen. Uh, we zijn op huwelijksreis geweest. Nou, natuurlijk uh, vorig jaar een huis gekocht samen. Ja. Dus ja, dat brengt natuurlijk allemaal best wel wat kosten met zich mee. En uh, ja, dat heeft er eigenlijk voor geresulteerd dat ik heb gezegd van... joh, uh, er zijn natuurlijk ook even tussendoor andere prioriteiten... Uh, en uh, dat hebben we dan ook als eerste gedaan. We zijn eerst lekker met het huisje bezig geweest. En uh, nou ja, getrouwd. Want dat kost uh, klauwen met geld, kijk je vertellen. Ja, ook dan dus, vanaf uh, natuurlijk, hoe je het doet. Maar, uh... Nou ja, als je het doet, moet je het natuurlijk goed doen. Laten we eerlijk wezen. En uh, ja, pas hebben we, hebben we de tuin weer laten doen. Dus dat kost ook weer uh, een paar duiten. Dus uh, volgend jaar heb ik uh, in ieder geval weer hele grootste plannen. Okay. Dan gaan we het eens een keertje anders doen. Zullen we het daar nog eens even straks over hebben? Dat is altijd goed. Okay. En een uh, live optreden dadelijk. Mogen we ja. het uh, net over het uh, uur heen tillen? Voor jou? Over drie uur heen? Over drie zeggen? uur heen. Lukt dat? Ah, ik Oké, okay, gelukkig maar. Ja. Okay, <laughs> ja, hey, als je bij me bent, uh, nou, daar hebben we het net ook over gehad. Uh, de single die ga ik uh, nu even draaien. Hier is hij, Maurice Groeneweg. TV We'll Dat was uh, Maurice Groeneweg. En uh, als je bij me bent... zo dadelijk het uh, live optreden hier in de studio, Maurice. Ja. Ja, vreet die microfoon maar op. <laughs> Oké, okay, zo ga je namelijk ook uh, een uh, live optreden doen. Uiteraard. Welke nummer ga je doen uh, zometeen na het nieuws? Nou, heel verrassend. Een liedje van Elvis Presley. Elvis, ja, dat kon niet ontbreken natuurlijk. <laughs> nou, gaan we zo dadelijk naar luisteren. Maar eerst gaan we nog eventjes uh, kijken of... Uh, Fred Onderweg nog op de weg tegenkomen. Als we naar huis gaan voor kerst. Blauw, blauw, blauw. Zijn dadelijk het twee uur van Zandvoort voor jou. Leuk dat je luistert. I'm driving home for Christmas Oh I can't wait to see those faces Smile say hey.